Grootkruis en Maarschalkstaf, een drofgeestige komedie van Jacques Odiberti. stadje aan de Middellandse zee, precies tussen Nice en Caen. Antibes is oeroud. 340 jaar voor Christus werd het al door de Phoeniciërs gesticht, kweek van sinaasappelen en van olijven en van tabak. We zijn in de laatste jaren van de vorige eeuw. Toen woonde er in Antibes zo'n 12.000 mensen, de doden niet meegerekend, evenmin als de duizend man van het 112e regiment en de 650 van het 7e bataljon Alpenjagers. Goed, het is dus eind vorige eeuw en we zitten op de schansmuur. De schansmuur van de vesting die de stad hecht omsluit. Bloemrijke schrijvers noemen die schansmuur het stenen corset. Dat stenen corset is gebouwd door Sébastien le een marquis van Vauban, maarschalk van Frankrijk, de vermaarde architect van Lodewijk XIV. De muur heeft in- en uitspringende hoeken en elke hoek heeft zijn toren. Een ronde toren met een halve bolle bovenop. Het lijkt wel alsof de Sirocco die Byzantijnse of Mohammedaanse koepels... over de zee hierheen heeft gewaaid. Kijk, precies onder ons staat een bank. Een stokoude bank van verkalkt olijvenhout. Die heet de Leugenbank. Want daar zitten de oudgedienden als ze herinneringen ophalen... uit hun oorlogszuchtig verleden. Zie je wel, kijk. Daar zitten er een paar. Ze dragen zwarte hoeden... ...en een blauwe pelerinejas. Hun handen rusten bedaard op wandelstokken van bruin gemarmerd hout... ...en aan hun grijze punt ziek kun je zien dat ze nog hebben gediend onder Napoleon III. Ze zeggen niet veel. Ze staren naar de zee en naar de haven waar de vesting een arm beschermend omheen legt. Tussen de visselsbarken liggen twee kanonierboten gemeerd. Ze staren naar de vuurtoren die zo stralend wit is dat alle vissen erop afkomen roodogen, bronsvinnen, makrelen ze staren naar de hemel waar de zwaluwen vliegen en ze staren naar de berg wat een machtige berg daar komen de boerinnen langs omlaag met melk en de terrazzo-werkers uit Piemont de berg daalt als het ware van zichzelf af naar omlaag vanaf zijn eigen troon van eeuwige sneeuw hij daalt af naar het strand langs brede blauwe treden en met elke trede krijgt hij een menselijker aanzicht, want er liggen steeds meer krijtwitte dorpjes op zijn lagere plateaus. saint janet La Vans, Saint-Paul. Soms, s'nachts, laait in zo'n dorp plotseling de rosse schijn op van een brand zonder genade. En links ligt Nice, heel in de verte. Waar praten onze veteranen op de leugenbank over in hun zangerig provencaals? Ze hebben het over de wallen. De gemeente wil die slechte. De vrouwen van Antibes houden hun corsetten kordaat en zedig aan. Maar de stad wil het hare uitdoen. Ze wil zich ontmantelen. Wat voor een stad hetzelfde is als zich laten ontmaagden. De stad wil modern worden. Even koket als haar lichtzinnige buurvrouwen Nice en Cannes. Ze wil opzichtige bouvards met juwelen van winkels als een floddermadaan. Wat zou onze Vauban zeggen als hij dat wist, zuchtte de oudgediende op de leugenbank onder aan de schansmuur. Want Vauban is voor hen en voor ons nog altijd een realiteit. Deze sprookjesmarkies van de vestingbouwkunde heeft langs al onze landsgrenzen en heel onze zeekust driehonderd keer de fortificaties van Antibes herhaald. Middenwal, Bastion, ravelijn, Kazemat, Sluipoort en Geschutgang. Overal, in Vlaanderen, aan de Rijn, aan de Rhône, in de Pyreneeën, aan de kusten van Bretagne. In 1633 werd hij geboren als Sébastien le Prêtre, marquise van Vauban, een landedelman uit Bourgogne. Dit is zijn staat van dienst. Met 17 jaar in het leger van Condé, later in dat van zijn majesteit de koning. In 1651 luitenant in het regiment van Bourgogne. In 1653 gediplomeerd ingenieur. In 1656 kapitein bij de infanterie, in 1661 luitenant kolonel en tenslotte gouverneur van de vesting Rijssel, commissaris-generaal voor de fortificaties, marschalk van Frankrijk. 33 maal nam hij deel aan een beleg. En altijd met succes, want hij was even bekwaam in het ondermijnen als in het ontwerpen. En toch eindigde Vauban zijn leven in misère. Dat kwam door een boek dat hij schreef tussen al zijn beslommeringen door. Dat boek, dat niemand van een cementvretende vestingbouwer zou verwachten, heet La Dime Royale, de Koninklijke Tiende Penning. En het maakte deze maarschalk van Frankrijk tot de Karl Marx van de 17e eeuw. Het kwam er kort en goed op neer dat deze krijgsman-filantroop een philippica hield tegen de zondvloed van belastingen die het absolutisme van Lodewijk XIV oplegde aan het volk. Datzelfde volk waaruit hij ook al zijn soldaten recruteerde. Datzelfde volk van wiens arbeid en initiatief het landsbelang afhing. Hij wilde die fiscale willekeur vervangen door een systeem waarin voor alle burgers, na de grootte van hun inkomsten, dezelfde plichten zouden gelden. Hij had gelijk, maar zijn boek kwam honderd jaar te vroeg. En toch is het merkwaardig te bedenken dat de Franse revolutie toen al werd geboren, in het pruikte jeukhoofd van een militante aristocraat die even verzot was op gerechtigheid als op parabole. Maar toen, in 1707, ontplofte Vauban's tiende penning nog als een landmijn en hij was de enige die door de scherven werd getroffen. Het boek werd in beslag genomen en veroordeeld door het parlement. Vauban zelf viel in officiële ongenade. Het wordt nu tijd hem zelf het woord te geven. We gaan naar Parijs, naar zijn huis aan de rue Saint-Vincent. Er zijn mensen zat, die alleen zalig grond hebben, waar geen bliksem van komt. Hoor, hij is aan het werk. Hij dicteert zijn ja, secretaris Abbe Rago. Er. Zijn stem is nog krachtig voor een man van 74 Dat jaar. We zijn pas in maart. De zwijnerij moet het haardvuur brandt, toch is het koud de, in de kamer. De overgenoemde keuterbroeren zouden meer opbrengst van hun grond hebben als ze eikenbomen op planten. Na de eerste investering hoeven ze immers alleen nog voor de onderhoudskosten op te draaien. Op te draaien? Zal ik niet liever schrijven op te komen? Ik zei op te draaien. Verder hebben dergelijke aanplantingen, behalve voor de zwijnerij, ook... U bedoelt de vakkensteen. Ik zei zwijnerij. Verder hebben dergelijke aanplantingen, behalve voor de zwijnerij, ook nog hun nut als talhout, dat in knuppels kan worden verkocht. Knuppels? Knuppels, zo heet dat. Je kijkt verdomde zuur, meneer de HB. Dacht je dat ik mijn vak niet versta? Ja, meneer de Marquis, ik ben maar een loonslaaf. Een kleine, domme kever. Het komt niet in me op met u van mening te verschillen. Ik ben alleen bang dat de mensen zullen meesmuilen over de tegenstelling tussen uw vooruitstrevende denkbeelden en de... Mag ik het zeggen? De ouderwetse, de dorpse ruigheid van uw taal. ik schrijf zoals ik praat. Maar zoals mijn vader altijd praatte. Ik ben geen redenaar. Ik zet simpele dingen op simpele wijze achter elkaar. Uh, ik heb al lange in de dat het gezelschap van de snotverkouwe oude Izegrim jou vandaag niet aanstaat. Uh, nou goed, donder dan op, mars naar je kamer. Geneert u zich vooral niet? Wat ik me geneer, hè? ik ben Sébastien Lepretre, marquise van Vauban, heer van pied Pouilly, Pouillet, Servin, Lachon. En van uw kasteel in Bazoche. vergeet u dat vooral niet? Daar zet ik geen poot meer. Dat is goed genoeg voor mijn twee dochters. Elk netjes opgeborgen in een afzonderlijke vleugel. Nou, waar hebben we het nou over? U maakt u kwaad over mijn aanmatiging met u van mening te verschillen. Nee, vergeet het maar. Ech, u neemt niet genoeg rust en u praat veel te veel. Ik praat niet te veel, ik hoest alleen te veel. Sinds het oude mens dood is, begint ze in me te ontdooien me. Wees eens nog aan toe, het was te koud toen ze nog leefde. U bent er te lichtvaardig van afgestapt en nu hebt u het te pakken. Vanafgestapt? Ja, ah, vanafgestapt. Van een vrouw? Toen de mens weigerde gewoon af. Ik heb het helemaal niet te pakken. Ik heb geen kou gevat. Het is alleen dat ik ontdood. Nee, ik, ik, ik bedoel niet uw vrouw, ik heb het over uw pruik. U kunt hem beter weer gaan dragen. Kom dan nou maar, Pruik. Ik wou dat dat ondingkrioelen van de luizen, want dan kon ik hem lekker in mijn laarzen stoppen. En die zouden er dan op de, op de kriebelpootjes van dat ongedierte mijlenver uit mijn buurt brengen. Ha! Mijn Ho, Ik moet er niet aan denken. Zestig jaar lang heb ik erin rondgestampt. He. We doen niet altijd in dezelfde, natuurlijk. Maar je doet er toch nooit meer dan twee tegelijk aan. He. In Vlaanderen zaten ze altijd onder de vlooien. En somers in Saint-Paul-de-Vance, dan smalten ze gewoon vast aan je poten. Ben jij daar ooit geweest in Saint-Paul de Vence? Huh? Palme citroen? Het is Salamanders heet om je pink te bewegen. Geef mij voort, maar, maar ik liever mijn pantoffels en mijn kamerjas. Een makkelijk afleggetje van de auto in die Ik stap middenweg zit. <kijt> <kijt> moet, moet, moet je eens indenken. Altijd een in grote nu, huh? of is het harnas? Ik smolt als een oester, ik, ik plofte bijna uit elkaar. Pas avonds, als ik mijn pruik op de standaard kon smijten, redde ik mezelf het leven. U moest het eens een beetje kalm aanleren doen. U werkt, u dicteert, uw dagen zijn drukker dan de nacht van een bakker. <laughs> Zal ik jou eens wat vertellen? Huh? Een geheimje, iets tussen ons tweeën? Als de koning de troepen in de loopgraaf kwam inspecteren, dan knipt hij die gaten in zijn pruik om zijn blote kop een beetje te luchten. U maakt uw veel te druk, dat ondermijnt uw langer. Ach, je kletst alsof ik al bivakkeer in de sluipgang van de dood. Weet je, weet je wat mij lokt in de dood? Weet je wat ik in de dood hoop terug te vinden? Dat ik op een soort luchtige hoogvlakte, hè? zoiets als, als, als de wal van Antibes, dat ik daar de, de wijwaterskwast terugvind van toen ik nog zo'n klein knulletje was. En mijn hobbelpaard, mijn Jan Klaassen, en mijn gezangboek. Ja. Allemaal precies zoals het vroeger geweest is. En verder mijn hele afgestorven familie. Soms zie ik ze voor mij, mijn geest, alsof ik al... al. <coughs> ja, een burgerman die hoort de dood aankomen. Voetje voor voetje, Krapt de dood omhoog in zijn gemakkelijke schoenen. Omhoog in zijn hemd. Maar op het slagveld heeft de mens geen tijd om te filosoferen. Bij Montmédi waren we met, met vijf genieofficieren. Maar na zes dagen bleef alleen ik nog maar over. De een na de ander gingen ze in mijn armen de pijp uit. Meneer de marquise, straks komt er bezoek. Ja, nou, Montmédi was maar een nesten. Het garnizoen telde nog geen 700 man. Maar we hadden er 10.000 nodig om dat zielige troepje te laten verhuizen. We zijn hier niet in Montmédi. We zijn thuis in Parijs in de rue Saint-Vincent. U hebt met mensen afgesproken. We hebben in brisage, in Elsass, daar liep het gesmeerd. De tweede nacht kwamen ze al met parlementariërs aan. En de stad gaf zich over zonder slag of stoot. Ja, het liep gesmeerd aan een brisage. Ja, was... We zijn niet in brisage. Straks komt er bezoek. Huh? Wie? Wie komt er op bezoek? Moet u dat nou nog vragen? Die, die, die rotbruik. Ah, daar heb ik altijd de pest aan gehad. Marquise, straks komt er bezoek. Als ja, je ja, ja, ja, ja, met al die, die pruiken en scherpen en pofmouwen... ...de kogels nou tenminste nog komt tegenhouden. Nee hoor, had je gedacht? Ik heb nog nooit zoiets miserabels gezien... Dat is die opgedirkte officier die de hele pot marmelade over zijn jas krijgt. Meneer de markies, straks komt er... Bezoek, ja. Straks komt er bezoek. Jij bedoelt de koning, hm? Dat heb ik niet gezegd. Jij doet net alsof je door de mensen heen kunt kijken, hè? Maar jij kijkt nog maar niet zo beleidigd. Jij maakt jezelf lekker met het idee dat de koning vandaag helemaal uit Versailles... naar mijn adres zal komen rijden, zo vroeg op de morgen... terwijl het pijpenstelen giet, hè? Ja, en dan ga je zeker zeggen dat zij de majesteit... ...de zon is en dat de zon zich van de regen niks aantrekt. Want hij staat erboven. Maar neemt u me nou toch niet kwalig? Dan ga je me wijsmaken dat de koning vannacht in de Tuilerie heeft geslapen... ...op 500 l, ...op, op 520 L voor mij een part... ...als je de trappen meerekent... ...op 520 l hier vandaan. Ik heb nergens uit opgemaakt dat de koning vandaag in de Tuilerie zou zijn. Ha, de Tuilerie. Dat is een paleis met die dakpannen. Bij mij thuis hadden we gewoon stroo op het dak. Mijn vader had de Duiten niet om een pannen op te leggen. Trouwens, uh, mijn vader had veel liever stro. Want stro houdt de zolder op een gelijkmatige temperatuur. En die is bevorderlijk voor de appels in het graal. En, en bovendien stro kost bijna niks. waarof niet? Maar je moet wel toegeven dat stro vuur aantrekt. En dat het altijd verrekt van de luizen. Nou, u praat, Marquis. Pannen zijn duur. God vergeet duur. Maar ze doen het wel, eigenlijk. Vooral in de buurt van Dijon. De streekwerk vandaan komt. Uh, mijn vader heeft ook in het leger gediend. Maar op de duur wou hij toch liever teren op zijn grond. Hè. Hij ging er aan kapot, maar hij werd erin begraven. Uw pruik, Marquis. Mijn pruik? Ja, het lijkt wel of mijn pruik in jouw kop heeft wortel geschoten. Nou, <klui> <klui> oh, ja. Laten uh, we het nou eens niet meer hebben over die op de terrein. Huh, <klui> laten we dan allemaal liever de situatie in leven. Nou, de ogen schouwen. Nou, een situatie is nooit goed, hè. dus is ze slecht. Ik heb nog nooit gehoord van een situatie tussen goed en slecht in. Nou, zo, nou, laten we kijken. Toen die, eh, die pakken met drukwerk van de drukker kwamen, van, van die drukker in Rouen. Hmm. Ik heb de boel in Rouen laten drukken, uit voorzichtigheid. Toen heb ik ze opgepikt in de buurt van Saint-Denis. Nou, ik sta het hele zootje daar in mijn rijtuig en ik sleep de boel in het geniep. <laughs> ja, ik, marschalk van Frankrijk, ik sleep de hele boel in het geniep, onder dekking van mijn familiewapen dat buiten op de koets staat gekalkt. Naar de Rue Saint-Jacques. je juffrouw, uh, om ze te laten brocheren. zekere juffrouw... Ach, hoe heet dat kring nou ook weer? Nou ja, goed, zou wij zo zijn. Een paar exemplaren hou ik onder eigen berusting. Nou, die eigen exemplaren, de nog ongebrocheerde katerde... ...die heb jij op mijn aanwijzing naar een paar fatsoenlijke mensen gebracht. Want je weet zelf al naar wie, hè? De meneer Cheminot, naar pater De pasteur van Saint-Roch, die naar de Amerika terug is. En naar de eerwaarde heer de Kamp. Aan die dekan heb ik verzocht mij het standpunt van de geestelijkheid te laten weten... ...over deze vruchten van mijn lederen uur. Uh -huh. Ja, ik, ik heb het. Ik weet het weer. Dat mens heet juffrouw Vitiel. <laughs> Verdomd, dat het niet waar. is. Dat, dat kreng heet Vitiel. Je, je breekt bij dat gewone volk altijd je nek over die namen. Over mijn naam bijvoorbeeld. Wat, <laughs> Als je nou zo begint... ...mijn eigen moeder, die heette Carmignol... ...is geen haar beter dan Rago. Als jij je was, was, een gek, dan zou je ook best een jongen kunnen krijgen... die aan zijn eindje kwam als maarschalk van Frankrijk. Nou, meneer de marquise. Zeg, die, die, die eerwaarde heer de Kahn heeft me nog steeds geen aas gegeven. Dat is toch zo erg, niet? Ik ken het standpunt van de geestelijkheid ook. Ja, laat me Jouw eerwaardigheid stikt alleen in je pak. Nou, mijn donker pak wijst erop dat ik mij aan het leven van de geest heb gewijd. Nou, kom dan maar voor de draad met het standpunt van die bewoorde klesje. Vrouw... Uw boek ademt een en al medemenselijkheid. Nou, wat is dat mooi? Nog nooit heeft een sterveling in dit land zo'n boek durven schrijven. Een boek over de ellende van de mensheid en over de middelen om die ellende te verzachten. En dit boek wou het daar niet over in nevelige poëtische termen. Nee, het spreekt de klare taal van rekenkunde en feitenmateriaal. De John nog aan toe, waarom wacht u jouw bisschop dan zo lang met een verklaring? Een verklaring? De geestelijkheid wantrouwt u en wantrouwt u terecht. Huh? Wantrouwt mij terecht? De geestelijkheid wantrouwt elk stelsel dat liedjes zingt over een paradijs hier op aarde. Want het paradijs op aarde is door God uitgebannen en de wereld behoort een tranendal te zijn. De geestelijkheid geeft de voorkeur aan het huidige regime, hoe gebrekkig dat ook zijn mag, want dit regime staat achter het kerkelijk gezag dat de allerhoogste universele waarheid in pacht heeft. Ja, amen. Zo is het toch, marquis. Acht jaar. Acht jaar lang help je me bij al mijn werk. En nou alleen, spats, zet je wakker en schiet me in mijn rug. Een manuscript wordt langzaam rijp in de beschutting van de muur, maar als het gedrukt is, klimt het over de muur heen. Ik doe alleen mijn plicht als ik u wijs op de gevaren die uw werk nou eenmaal meebrengt. Wat dat aangaat, hebben ze allemaal motieven genoeg om het te razen te nemen. Neem nou Chamillard, de minister van de oorlog. Daar heb je weer zo'n naam. Die heeft aan Lafayade, zijn schoonzoon, het recht gegeven... ...in Turijn en omgeving belasting te heffen als persoonlijke snoepcent. Nou, toen ik dat aan de weet kwam, toen heb ik de minister geschreven... ...dat Turijn een uitgeperkte citroen is... ...en dat Lafayade als generaal geen donder in zijn macht heeft. Nou, hè, goed. Voor moet dan maar hangen. En, en toch ben ik de enige die de koning oprecht dient. Zo? Wat zo? Dien ik de koning of dien ik hem niet? Ben eens na. Hm? Overleg het nou eens goed. Wie heb ik tegen me? Ik heb alle mensen tegen me die ook tegen de koning ageren. Doordat ze tegen het, tegen het volk zijn. Want de koning zit vast aan het volk als de kop aan de romp. Belastinggaarders, bankiers, bandjesjagers, hielenlikkers. Heel die gebruikte inboedel van Versailles en tel er de hele geestelijkheid maar bij. Ja, ja, ja, ja, lach jij maar als de, als de boer die een kiespijn heeft. Redden het volk zelf ook natuurlijk, het stomme volk dat zich het wee laat uitmelken. Allemaal zijn ze tegen de koning. Alleen ik, ik alleen, ik ben de enige die hem dient. En redden zal ik hem ook. En intussen begint u maar met hem te vermoorden. Dat komt nou, Rago. U klaagt alle hovelingen en hoogwaardigheidsbekleders aan die de koning van het volk gescheiden houden, zegt u. Ja, ik vecht tegen zijn vijanden. Tegen de bandjesjagers. Ik, ik bestrijd alleen zijn vijanden. Die melkmaren, stroopsmeders, kontlikkers. Waarbij u vergeet dat juist zij het zijn in wie de levende gloed van de vorst zich weerspiegelt. Van diezelfde vorst, meneer, die u met de beste bedoelingen natuurlijk verkilt tot een abstract beginsel. U hebt geen eerbied voor de koning. U hebt alleen eerbied voor het Rijk. Ik geen eerbied voor de koning? Ik hou van de koning. Dornik, Besançon, Clermont, Langre, Komar. <lacht> laten we het nou, nou liever maar weer hebben over die katerne over die, die ik u heb laten rondbrengen. Nou, wat gebeurt er? Geen dag later grijpt de politie mijn stumper van een knecht in de kraag. Dan slaan ze smoelig in elkaar om de naam van mijn drukker uit te krijgen. En de plaats waar ik de rest van de oplaag heb verstopt. Maar jongen, gaf geen krimp. hoe laat sloeg het dan net? Negen uur. En wat komen moest, komt. Hoe hoe je dat buiten? Dat is de koning! Dan heb je de koning! Ha! Ah. Hoe vaak heb ik hem niet in de loopgraaf mogen ontvangen, dan zette ik de manschappen om en om. De een met het gezicht naar hem toe en de ander met het gezicht op de vijand. mijn pruik? Mijn pruik, vlug, mijn bruik! Houdt u nou toch op met op de koning te vlassen? Ik geef u op een briefje dat u dadelijk oog in oog staat met meneer D'Argenson, de luitenant generaal van de politie. Als hij zich tenminste niet zo uitslooft dat hij liever een geschikte op uw dag stuurt. ik doe wel open. En ik vraag u op mijn knieën kruip in uw schulp. Laat uw flank niet ongedekt. Wees op uw kivive anders schuiven ze u nog de laagste intriges in de schoenen. Iedereen mag mennen maar zonder mijn toestemming komt Grenzen te huis Meneer de Vauban, ik ben Louis d'Astralier. Ik kom met naam van meneer d'Argenson bij de gratie des konings- luitenant generaal van politie. Ik ben diep onder de indruk. <lacht> ik ben aangenaam verrast dat de koning zo goed is naar mij te laten informeren. U ziet het zelf. Ik ben al jaren stront verkouden door al mijn gesjouwen en laarzen die of te droog of te nat waren. En waarom schouw ik zo? Om van Frankrijk een keurig vierkant te maken. Recht als een tafellaken, Want dat had ik met mijn eigen wijze kop gezet. Eh, uh, Hoe heet u, zegt u? Louis d'Astrelier. Hmm. Wat hebt u gezien? Bij de Dragondes? Ik ben u geweest in het regiment van prins Philip. Ah, u bent een flinke keer. Kijk eens ook. Dat noem ik nou een echte flinke keer. U bent hier zeker niet alleen. Ik heb twee man geposteerd bij de concierge, twee op de overloop en twee in de hal. Waar hmm. schieten jullie eigenlijk mee? Met karabijnen, hoop ik, hè? Met zelfontsteking. Nou, die heb je aan mij te danken. Ik heb jullie afgeholpen van die beroerde musketten van voor de Zondvloed. Met zo'n lont die je maar moest zien aan te krijgen, al regende het dat het groot. Op bevel van de luitenant generaal van politie, die zelf handelt in opdracht van een arrest van de ministerraad, kom ik beslag leggen op de Koninklijke Tiende Penning, een boek van meneer de Marquise van Vauban. Wij tekenen bezwaar aan tegen het niet aanwezig zijn van de beëdigde deurwaarden. <lacht> Laat maar, Hagel. Laat dat nou maken. Laten we ons nou niet met eenheidig gaan maken. Meneer de markies, wilt u me alle exemplaren onder uw berusting onmiddellijk ter hand stellen? Meneer de markies? Wat meneer de markies? Ben je bijzonder dat ik mijn ik van Frankrijk... Waar <lacht> oh, moet, moet ik die exemplaren vandaan halen? Die zijn we gewoon dat mijn vingers gevlogen. Weet ik waar ze zijn? De vuilenskaart denk ik. Of als bodem in hoedendozen. Ik kom in ijswinkels om boodschappen mee in te pakken. Ik, ik heb dat kattenbelletje trouwens alleen geschreven om mezelf een beetje aan de gang te houden. Ik ben te oud om nog een leger te commanderen. Uh, mijn gehoor is ook niet meer wat het geweest is. De oplage bedraagt 2000 exemplaren. U geeft ze aan mij. In naam des konings, dit is een bevel. In naam des konings? Ik ken de koning goed. Heel goed. We hebben samen hetzelfde stof gevreten. In de stelling bij Charles Roy. ...sleurpten we smiddags dezelfde dunne soep. De koning weet wat ik voor hem heb gedaan. Doei, jij weet wat ik voor je gedaan heb. Driehonderd hm? varten heb ik gebouwd met en hand. Eerst op papier en dan later dan... ...dan stond ik ter plaatse de aannemers op hun gemeente vingers te kijken. Smeerlappen die aannemers, Nee dat voor mij al. En uiteindelijk had ik heel Frankrijk van hangsloten voorzien. Maar al die, al die wallen, al die schansen, die, die ravellijnen, kazamatten, wat, wat, wat, wat schiet je ermee op? hè? Dat moet je mij nou eens vertellen, Louis. Wat schiet je ermee op? Als we in het hele achterland er door zo nek in de rot zouden zitten. In de trek, in de mest, in de stank, in de strand. Wat schiet je ermee op? Dan moet je eens goed naar me luisteren, Louis. Luister nou eens goed. Ik, ik beweer niet dat ik de ideale oplossing gevonden heb voor een of ander spiritueel probleempje. Ik wieg me niet en slaap met een hersenschim. Nee, ik... Louis, moet je eens goed naar me luisteren. Ik heb 73 jaar stof. En dan bedoel ik materie. In mijn donder. 73 jaar van kazernes, rentbosten, zuiptenten en fabrieksloodsen. Ik ben de enige van al jouw onderdanen... die met zijn hebben en houden door jouw provincies heeft gebacht. Tot aan de allerlaatste herdershut... in streken die nog onherbergzamer zijn dan het gat in de maan. Ik ben de enige, Louis, die jou kan vertellen dat in de strijk van Veselé... Ik, ik zeg maar Veselé, maar ik had net zo goed een andere plaats kunnen noemen. Dat daar in Veselé 440 families zijn gekrepeerd van de honger. Dat er 2350 man in het openbaar lopen te schooien. En dat de hele rest, dat, dat, dat zijn er 3220 bedels in het geniep. En hoe wou jij nou dat dat anders ging? Hm. Als je bedenkt dat een ordonnantie uit het jaar 1680... ...iedere ingezetene boven de zeven jaar dwingt... ...jaarlijks zeven pond zout in te kopen. Hm? Ik heb het allemaal haarfijn bestudeerd. Ik heb het uitgezocht tot op de draad. Schaf die privileges af. kom toch wetten af die gelijkelijk gelden voor alle. Verpulver de resten van feodale gebruiken... ...die, die als een kanker aan onze nationale saamhoorzijkheid breken, maar, maar in de eerste plaats... En dat bezweer ik je, Louis. Vereenvoudig de belasting. Die belastingen wurgen je kinderen niet alleen door hun zwaarte, maar vooral door hun willekeur. Laat iedereen, zonder dat iemand eronder uit weet te komen, zijn bijdrage leveren aan de schatkist, naar rato van zijn vermogen of van zijn tractement. Dan Durk durf ik te beweren dat het geen geen 15 jaar meer duurt, of ons inwonertal is gestegen van 344 inwoners per vierkante mijl tot 760. Ik stel vast, meneer, dat u weigert mij uw boek ter hand te stellen. Ik weigeren. Maar ik heb die hele boek toch alleen maar voor jou uitgezocht, Louis. 30, nee, nee, 40 jaar lang gegevens verzameld over de wijnbouw, de waterwegen, de scheepvaart. Dan moet ik huiszoeking doen. Hè? Wat zegt hij? Huiszoeking? De, huiszoeking in mijn appartement? Rago, help me, ik het best. Ik, ik gooi mijn buik in de ogen, ik, ik snik Wees u zo goed, ze de sleutels te overhandigen van al uw opmerkregelen. Dus. <tie> oh, oh. Was, was er maar een vrouw in ja. huis. Was er maar een vrouw was. Maar weet je, die vrouwen, Rago. hè, huh? zijn die vrouwen er nog steeds niet? Nee, nee, laat u wel op, ik ga terug. U bent hier u blijft hier. Je kunt me niet over de rug toedraaien. Hierop, naar binnen. Naar binnen wie wil, naar buiten wie kan. Ik, ik heb je al gezegd dat ik hem liever niet stoer. nou je vindt het uit. Je bent je wijtje. Binnenkom, mevrouw. Wat zoek je bij meneer de Vauban? Oh, God. Je, wat, wat moet ik nou zeggen? Ik, ik, ik kan het gewoon maar niet over hem lood toegeven. <lacht> Daar heb ik geen recht toe. Hoe doe Sebastian? Zeg jij het ze maar. Het doe we zo lief. Auw! Oh, zeg, nog die zo zomaar knijpen? Ja, Zes Sebastien, ze bedoelt dat mens mij. U noemt ze me bij mijn voornaam. Oh, kom nou, die klein maarschalletje van me. Oh, Althans, allemaal te luisteren, ik, ik, ik mag je toch wel bij je voornaamtje noemen? Ik, ik ben nu helemaal geen dame van stand. Als ik een dame van stand was en ik werd betrapt door een tas met papieren van mijn minnaar, nou, dan zou ik er meteen een heel vuurwerk van leugens uitgooien. Maar ik, ik, ik ben maar gewoon een, een werkende vrouw. En als de politie mij te gase neemt, dan flop ik er meteen de hele waarheid uit. Laat die vrouw los. Waarmee ik alleen maar gezegd wil hebben. Sebastian en ik. Ondanks de grote afstand, wij, wij zien elkaar graag. Zijn u misschien iets over een tas? Een tas? Wat een tas? Doe u geen moeite? Daar komt die tas vandaan. Hij is u op de hielen gevolgd? Zal ik u tas hier maar neerzetten, kapitein? De jongen die hem droeg, hebben we een hechtenis genomen. Ja, wat een ezel, die jongen. Als ik die post had die is daar op de hoek van de straat, dan was ik wat een tussenuit En wat zit er in die tas? Is het geen schande voor God? Dat de eerste de beste bastard durft snuffelen in de alkoopkrijmen van iemand als meneer de Fauban? Die door de hele wereld de handen moest worden gedragen. Toch ben ik maar zo vrij. Kijk eens wat ik hier heb. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, drie, twaalf exemplaren. Ik was zo trots op meneer de Fauban. Op de eerste twaalf. Ik moest u gewoon zelf komen brengen. Acht gebonden in Marokkijn, vier in kalfsleer en allemaal verguld op snee. Met uw wapen in het leer gestempeld. Zie ja, wel, de drie klavertjes en de wassende maan. En deze hele mooie, die is voor de koning. God zegt Ik neem alles in beslag, die vrouw ook. Nee, dan weet u wel wie ik ben. Juffrouw Fethiel heeft een boekbindersbedrijf. In de vlak vlakbij het slachthuis. Waar is de rest? Moet ik hem zeggen, meneer de marquis. Ja. Dus uh, zeg het dan maar. Geen ruzie maken. Ze zijn bij mij op de zaak druk bezig de andere te brocheren. 2000. Stik. Die neem ik ook in de slag. Ja, 2000 Meer is een paar die ik aan fatsoenlijke mensen heb gegeven. En, en die zullen er wel voor zorgen dat het boek toch in handen komt van de koning. Al is het dan niet in de gebonden. als die de draag zijn dus een prul uit de goot. Die tas neem ik mee. Die vrouw laat ik voorlopig hier. De luitenant generaal van politie moet maar over haar beslissen. Mijn agenten blijven in de hal geporteerd. Goedemorgen, meneer de marquise. Straks kom ik bij u terug. Daar gaat meneer. Daar gaat hij. En een praatjes. Een praatjes. De marquise neemt me toch niet kwalijk dat ik zo al standaar geweest. Ik dacht alleen maar, hoe red ik dat boek? Ik snap zelf niet hoe ik het in mijn hoofd kreeg maar uit te geven voor een madeliefje. En waar meneer de abé bij stond nog wel. Alsof meneer de marquise ooit zou denken aan zulke ordinaire pleziertjes. Dit hele huis hier, dat ruikt naar een man alleen. Als zien mijne wat een bende. Ja, kan ik niet helpen. Ze hebben mijn knecht achter de tralies gesmeten. Maar nou heb u dan toch een vrouw bij de hand? Dan moet u even bijnaar. maar We was dan hier de bezems. Handel <tie> exemplaar. Allemaal naar de bliksem. Maar u veel te dik. Kom, gaat u nou even liggen. Even Hallo? lekker lang uit liggen. Ja. Zal ik u helpen? Zo, ja. leun er maar stevig om haar. Ja, mooi zo. Koffertjes uit. En al zijn en dus. Maar gaat niet lekker op. Nee, nee, nee, braaf gaan slapen. En ergens over stoppen. Ik maak alles piekfijn in orde. Hm. Hij is dertig jaar ouder dan ik. Maar ik zou zijn moeder kunnen zijn. Hoe komt hij eigenlijk van het litteken op zijn man? Valenciennes, 1634. Hij heeft overal littekens. Zijn hele lijf is gekerfd. Hij heeft het nooit kunnen laten zich voor de koning uit te sloven. Dus net of u altijd met hem spot. Of het u eigenlijk niks kan schelen van dat boek. alsof, Alsof u het wel leuk vindt. Leuk. Acht jaar heb ik me doodgewerkt. Dictaat opnemen en brieven openmaken. Hij correspondeert met alle schoolvossen, postmeesters, notarissen en eh, pastoors. Planken en kasten vol, paparassen, dossiers, registers. De vloer buiten van Doord. En ontactisch als hij is. Meneer de Marquis, ja. Meneer de Marquis zelf van bourgondische Adel werd tegen de privileges van zijn eigen kasteel, En dan noemt hij zijn pamflet de Koninklijke Tintepenning, alsof je de monarchie nog in discrediet wil brengen ook. En de nieuwlichters kunnen met zijn boek ook al niet beginnen, want het is geschreven in een coetrawaals van 200 jaar geleden. Die hele papierwinkel hier is failliet. Laat me dat toch door? Wie komt u eigenlijk? Wat is dat voor Lawaai? Wat krijgen we nou weer? Ik heb je nog gezegd. Ik kom voor meneer de Bobal. Hij zal er niet van doorgaan, maar ik heb je gewaarschuwd naar binnen wie wil, naar buiten, wie kan. Meneer de Vauban heeft zelf om me gevraagd. Ik loop hem niet achterna, maar niet verwacht me en ik heb me nou eenmaal de moeite gegeven. Zachtjes juffrouw, kalm aan alstublieft. Jij verbeet je toch zeker niet dat jij mevrouw de Vauban weet? Ik moet meneer spreken. Meneer rust vrouw. meneer is net gaan slapen. Ik leid me deftig genoeg om mevrouw genoemd te worden. Beetje zachter alsjeblieft. Wat is er aan hand? Dat heeft dat mensen toch wakker gemaakt. Ik kom al, ik kom al Nou, bent u nou toch weer opgestaan? Ga er maar gauw lekker zitten, makkelijker gaan. Beste mensen, oh, deze dame, ik ga ook zitten, mijn lieve. Ja, ga toch vooral zitten. Meneer go. Laat ze gaan zitten. En leg die vieze dossiers uit de weg. Zo, mijn lieve, vertel eens, hoe gaat het met uw dochter? Het is geen dochter, het is een zoon. Ja, lieve dus, kwaken, hoe, hoe gaat het met uw zoontje? Patrick wordt dertien, van top tot tenen voor bas. Wat, wordt hij al dertien? Ha! Ik zal wel gaan toe, dat, dan moet hij in Duinkerken zijn geboren. Toen ik daar de laatste hand legde aan de fortificatie van de haven. Dat is dan zeker in, in 75 geweest, juffrouw Balthazar. Wat zegt u, Balthazar? Balthazar? <laughs> donder een <blikselen. grijg> Ik zeg, ik zeg, zonder een <grijg> Nee, mijn ogen spelen me apart. Nee, u bent, uh, eens kijken. wie ja, bent u? Ach, u, u, u, u bent mevrouw De Strich? Ja, toen ik mevrouw leerde kennen, toen, toen had ze haar betreurde man net verloren. Die een ier was voor die de geest gaf. Ach, ja. Woont u nog altijd in dat... Datzelfde oude huis? In die tijd was hout geweldig in de mode. De houten kap van een huis lieten ze helemaal open. Ach, wat heb ik me verlustigd in die boogschutten die ze in uw huis uit de nokbalk hadden gesneden. Ja, er was veel schoonheid in uw gebente. Wie is die Baltazar, voor wie u meen? Balthazar? Oh, Balthazar? Ja. Je zou toch al moeten lachen, die beweert ook dat ze een kind van mij heeft. Nee, daar geloof ik geen steek van. Want ik heb een heel klein verhoudingje met de granaat. Gewoon een handeltje van niks. Hoewel, je weet het nooit, hè? Want ach, hoe gaat dat met een granaat? De, de scherven vliegen van hot naar her. Daarom heb ik haar vandaag ook maar besteld om een bedragje in ontvangst te komen leveren. Mirago, kijk de lijst eens na die komt onder de deksel van het ijzeren gastkistje heb geplakt. Die lijst ken ik van buiten. Nummer 1, Fanchon Friard, de dochter van een van uw vroegere klerken, 6.000 pond. U hebt dit bedrag aan Fanchon vermaakt toen ze 12 jaar was. En aan haar moeder, mevrouw Friard hebt u een ring met een saffier gegeven. Ja, ja, ja, sla dat nou maar over. Zoek, zoek die Baltazar eens op. Mm, uh, nummer 10, Leonie Baltazar uit Bergen bij Duinkerken, 3.000 pond. Ja, die, die, die jongen loopt al aardig tegen de dertig. Maar misschien is hij wel hier of daar al kapitein. Die Balthazar kan me gestolen worden. Ik heb een over mijn zoon. Die heeft het rossige haar van zijn voorvader uit Ierland. Elke zondag krijgt hij schoon ondergoed aan. Ik voer hem uitsluitend zacht kippenvlees. En de oorlog maakt de kippen met de dag duurder. Meneer Rago. Nummer 12, de d'Estriche, Rue du Sepulcre, 3200. 3200? Ik dacht 4500. Eh, 4005, 4005, 4005, dat is van nummer 15 Angelique Poussin, echtgenote van meneer de Lamotte. Die strijkt meer op dan ik. <laughs> ze is dan ook de dochter van de graaf van Bucois. Als het maar waar is. Ja, ze geeft zich ervoor vooruit. Vindingrijkheid moet worden beloond. Ja, ze zwoorden me in de boot tot toen de koning mij in 1682 belastte met het ontgordelen van Nancy. En op hetzelfde ogenblik dat ik Nancy ontbond viel mijn mooie Angelique van haar zoon, die, eh, en ze zweert het, van mij Nou, eh, vaarwel, mevrouw Distrid. Ik hoop, meneer, dat u kans ziet u in te graven tegen de snoezeromzingeling die uw stelling nu wacht. Ja, eh, leid, mevrouw de kamer uit, meneer Agbo. Ik had u natuurlijk ook contant kunnen uitbetalen, mevrouw, maar een gewaarborgde schuldbekentenis is uiteindelijk wel zo makkelijk voor ons. Nou, die loopt wel te koop met het rode haar van haar zoontje. U een kind met rood haar? Hm. U draait gewoon op voor het goed van een ander. Dan moet ik mijn zielenheil in gevaar brengen... ...door Krent terug te zijn met mijn vaderschap. Ja, god, wat is dat voor een trom? Huh? Oh, dat is een smerig oud wijf hier uit de buurt. Dat is Moeke Bosar. Vroeger stond ze op de vismarkt. Om klanten te trekken, sloeg ze op die trom. Nou doet ze niet meer in scharren en scholen. Maar dat trom heeft ze aangehouden. Ze komt er nu en dan mee op mijn trommelvlies ze beuken. Want ik zou de dochter zwanger hebben gemaakt. Nog één, meneer. Nog één? Nou, een doet maar... ja, ja gewoon een tippelijster, die dochter. Ze hangt dag en nacht opgetirkt rond in de rossenbuurt. buurt. Meneer ja, Rago, u komt toch niet in de rossenbuurt, buurt zo is Ik weer voor lawaai. Nou wordt er weer geroepen. Dan ga eens kijken, Rago. Dan kom je het eerste, maar je mag pas als de laatste binnen. Het lijkt hier wel de hemel. Dagen heb ik in een diligence gehobbeld over krengen van wiegen. Wat is er aan de hand? Mag ik nou eindelijk eens weten wat er aan de hand is? Als u blijft sleutelen die mooie meneer, dan mogen we met z'n allen wel eens genoogborgen. Ik ja, heb de bovenal even helemaal een kremool laten komen. Nou zal hij doppen ook. Ik heb geen zin om te wachten tot de kanon. Mevrouw, we hebben knop in het hele escadron. Voorlopig hebben ze in de hal verkeerd, maar wie garandeert dat ze niet zullen doorbreken? <kwijls> Hoeveel zijn het ze? Hoeveel? Wie zijn het, Racko? Ik heb in het gevoel onder andere nummer 7 opgemerkt. Nummer 7? Mm -hmm. dat was in Brest. Juffrouw. vrouw Nee, nee, Juffrouw Kervloe heeft nummer 9. Nummer 7 is afkomstig uit Landrecy. Ah, Landrecy. toen was ik amper twintig. Laag uitgesneden stierenvechtersvest tot ver over de buik. Rechtsleren handschoenen, de hoed scheef op het hoofd. Nummer 7 valt er ook bijna van ouderdom uit elkaar. Ze hebben er in een mand aan een katrol naar het raam van de hol gehezen. Tilt, wat is dat voor een touwtje? Is dat nou hier? Hier? Welke stad stuurt mij dit het meeslepende lied? Toulon, lieve schat. Toulon. Toulon. Als ik voor die stad niet alle fondsen krijg waar ik om heb gevraagd, dan verspelen we de hele Middellandse Zee. En ik ben Grenoble, mijn engel. Grenoble. Grenoble. En boven Grenoble maakt de berg die grilligste sprongen. Die stad zal dan ook nooit meer kunnen krijgen dan een zwakke verdedigingsvogel. die telkens verloopt in deftige lanen of in krote buurten vol met kippen en vee. En toch heb ik die verdedigingsmogelijkheden nauwkeurig uitgekeerd. He. Dossier 144, paragraaf 6. Wie, wie hebben we dan meer? Ré. Ré. Ré? Het eiland Ré. Het eerste eiland van Amerika, als je tenminste rekent, vanaf La Rochelle. De oevers van het eiland Rey heb ik bevestigd door logaritmisch berekende schansburen. En die heb ik toen laten panteren met metaal. Zodat de kogels van alle Engelse fragatten erop terugkaatsen. Wie volgt? Strasbourg, Schetsleer. Strasbourg. Strasbourg? Ah, Strasbourg. Ik weet niet of je nog ooit in de schoot van het koninkrijk terugkeert. Maar de koning heeft je nodig. Hij heeft je brood nodig. En je rivier huwelt je in elk geval aan, omdat je je uitstrekt tot ver over de brug. Fort Keel, het brughoofd aan de vijandelijke oever, zul je voor ons behouden als je erbij neervalt. Maar als de Duitsers zo brutaal zijn het in te willen pikken, laat ze dan alsjeblieft in de lucht vliegen. Dan weg met Vrouwen als vestingen gekend. 300. Elke stad u in, dan betekent ook een triomf van het hart. 33. 333 in totaal. Ja, juffrouw, je profetie. Wat haalt u in uw hoofd? U bent een vrouw met hekses. Denkt u nou werkelijk dat het achter die deur krioent van de wijven, met borsten en buiken? Bah, nee. Dat daar zijn alleen maar allegorieën. Nee, sliert in die germaanse wind veer naar veer uit één plaats. Terwijl ze voortdrijven met de grote oostjaar. We willen gaan zien, anders zouden we dat lievertje van een secretaris dan die knorrige werkbouw op onze merg uit. En wij moeten dat doen met de rotsen. Uw allegorieën zijn flinker het muid, We zorgen ons een schans, meneer de ingenieur-generaal van de Koning. We zijn in voor eens gekomen. We zullen het een hele winkel groot voor de tijd als er maar een stuiper voor ons aan zit. Aanpakken, deze spruit. 1, 2, 3 Op Opzij! Plaats Op Opzij! Allemaal uit! Allemaal buiten! Allemaal buiten! Wat is gebruikelijk geweld? Ik ben notabene mevrouw de taart van! Ik ben de volgende commandant van de West-Vindrijstof. Opgehouden! Opgelopen! Allemaal uit! daar? Wat doet dat mens hier? Het is je Die heeft u mezelf in bewaring gegeven. Ik, ik wil dat ze blijft. Meneer de Maarschalek, ik ga de vrouwen beneden verspreiden. Dan laat ze u verder met rust. Mm. <coughs> mevrouw Fittier. U, u noemt mij mevrouw? U mm. bewijst me zoveel hartelijkheid... dat ik u voortaan met onderscheiding wil aanspreken. Mevrouw Fittier. Ik heb de vrouwen... Altijd alleen maar beschouwd als aanleiding om goed te kunnen doen. Ik, ik bracht ze troost in hun ellende. Ik verzachtte de bitterheid van hun hart. Beschouwt u me dan ook niet als, als, als de grote Turk zelf? In Pont Saint-Esprit werden vrouwen aan kettingen gelegd in de nissen van de brugpeilers. Wijfjes Een prostituees. Ze stonden met hun blote voeten in de stank van de misère. Ik, ik heb ze te eten laten geven. Ja, met mijn stakkers van maîtresses. Wat valt daarover te zeggen? Ik heb maar één vrouw gekend. Één enkele. Met genoeg vuur en genoeg hart om uit te steken boven haar seks. En van die vrouw hebben we vanmorgen een brief teruggevonden. Hier, kijk. Ah, de pen van mijn Cecilia liep als een vogel over het papier. Ik zal hem voorlezen. Luister. En zo, meneer, neemt u zelf maar, mevrouw. Hoe is eigenlijk uw voornaam? Geneviève, Geneviève Cécile, geboren Bruno. Geneviève, lees u zelf voor, hè. Laat ik mijn Cecilia nog één keer kunnen horen. En zo, meneer, draagt u van uw verblijf in Dauphiné de herinnering mee aan het landje dat ik ben. Want zo noemde u mij nog. Ja. Zo noemde ik haar. Iedereen praat hier alleen over u. Want iedereen kent uw macht over ons schapen. En uw vermogen ze in woedende wolven te veranderen als ze radeloos worden. Omdat u vertrekt. Ugh, ja, Sistilia, Je had mij niet nodig om te leren je tanden te laten zien. Als jou ook maar iets in de weg kwam, dan spatte het vuur uit je ogen. Ja. Ik was toen nog geen maarschalk. Ik droeg nog geen groot kruis. Ah, er komt onze kapitein weer terug. Meneer de Maarschalk? luister eens, kapitein. U, u, u, u weet het toch wel heel zeker? Dat moet ik zeker weten. U heet toch niet, bij toeval, uh, kapitein Baltazar? Dat weet u absoluut zeker. Ik heet Dastralier. Louis-Jérôme-Sébastien Dastralier. Ah, Sébastien. Ja flinke keer. Uh, u hebt een mooie naam. Meneer de Maarschalk, op bevel van meneer Chanson deed ik mee dat de koning... De koning? Dat de koning u iemand van zijn huis heeft gestuurd. Zeker dezelfde boodschap. Nee, buiten het hangende onderzoek om, enkel uit vriendschap. Vriendschap? Zegt u vriendschap? Ach, wat heb ik gezegd? De koning kan me niet vergeten. Hij zag alleen op mijn huid een paar om zijn ministers lekker mee te maken... ...maar diep in zijn hart beseft hij dat ik erop ben. Dat ik altijd aan hem denk. Dat ik voor hem denk. En daarom stuurt hij me iemand. Ja, wie zou er komen? Jammerjaar? De minister van de oorlog met zijn zoet-zure snuffel. Ja, wat, wat komt hij me vertellen? Je had groot gelijk voor me, We hebben voor Turijn Baxter moeten halen. Allicht, Jammerjaar, zeg ik dan. Met zo'n paleisluis als die schoonzoon van jou. Ik heb hier je gezegd. Met zo'n generaal... ...verliezen we Dicksmuide, Nieuwpoort, straatsburg. Oh, rustig nou, meneer. Als advocaten draven niet zo door. Ja, of, of misschien stuurt de koning met zijn bloedeigen zoon. Dertig van mijn. En dan zal ik me niet inhouden. Maar hem in zijn gezicht zeggen... is hij tien keer van koninklijke bloeden... ...dat kanonnen voor de geen speelgoed zijn... ...dat hij zelf ter fabriek in moet gaan... ...als hij er ooit verstand van wil krijgen. Dat hij dan eerst alles te weten moet komen over zwartbrons. ...over groenbrons, over de Caribers, over de granaten. En, en, en dat zou ik tegen Lodewijk zelf zeggen ook. Het was toch maar het beste wanneer hij, wanneer hij, wanneer hij zelf kwam. Ja, als, als, als hij zelf komt. Als hij komt, hoort hij... Hij, hij komt! Boudin. Boudin. Maar wie zegt u meneer Boudin? Dat betekent bloedwurst. Boudin betekent bloedworst. Ik vraag wel excuus. Maar ik verkoop geen boudin. Ik heet nou eenmaal zo. Wij kennen elkaar. Ik ben de lijfwaard van prins Philippe, de broer van de koning. Oh, bent u het? Bent u het die de koning? Ik komt toch werkelijk vanwege de koning? Men heeft me verzocht even bij u aan te komen. Men stelt groot belang in u. <coughs> bloedworst. Niet iedereen kan voor bang heten. Oh, ik voel me bijzonders. Dat komt wel weer goed. Ik zal u even ader laten. Mijn borst bloedt van binnen. Vallen me niet lastig. Wat zou u ervan denken als ik me ging bezighouden met kalibers, met in en uitspringende hoeken, met projectielen en katetsen? Mijn vak bestaat uit boor boorzelf, pisteers, spuiten en latjes. Maar, maar heeft de koning. Wat bedoelt u? Ik ...heeft de koning u geen, geen boodschap meegegeven? Ik heb u toch gezegd dat men belang in u stelt. Vrouwtje, wees zo goed even schoonwater te halen. Nee, nee, verdomme, laat me met rust. Je, je, meneer Boeder, ik neem u niet zwaarlijk. Maar laat me met rust. Ik, ik weet evenveel als elke chirurgijn... ...over gespleten kaken, leeggeschoten oogkassen... ...lijken en bloed. Goed, ik zal u niet aderlaten. laten... Is dat nou niet aardig van dokter Boudin? Zou die brave Boudin, deze vriendelijke meneer Bloedworst, niet eigenlijk lever moeten heten? Maar u neemt wel een slok van deze purgerende siroop die ik regelrecht uit Versailles voor u meebracht. U valt me alleen wel lastig. Ja. Mijn vak eist nog eenmaal... Dat u mij omzeep houdt, ja. Daar zorg ik zelf voor voor. U, u gaat nog maar één terug naar de koning. En, en u zegt hem... Uit naam van Vauban. Vooral nou toch, Rustig. Nee, nee, u zegt tegen de koning, uit naam van Vauban, wat wij op dit ogenblik brood nodig hebben, dat is een solide, veilige vrede. Ja, dat, dat lijkt lachwekkend. Dat, dat lijkt krankzinnig. Als een man zo'n opdracht geeft, dat een uh, gebruiksvoorwerp van z'n met je wordt. Ik ben al nou zo ver dat ik er geen donder meer kan schelen. <coughs> ik heb genoeg van me opzitten en pootje geven. Alleen de met zakelijke nut. Daarvoor sta ik op de rest. Gebraak... Daarop komt het nog aan. Ja, Gewoon die soms Hij <tie> heeft vanaf een kleine doosjes geslikt. Van kinine krijg je soms een losse tong. Die, die huidige oorlog loopt alleen uit op de totale revolutie. De, de, de grenzeloze ellende van de bevolking. De gebrek aan discipline in het leger. Waarin betrouwbare officieren even zeldzaam zijn als citroen aan de Noordpool. Die veldtochten die stuk voor stuk op fiasco's uitdraaien. En dan al dat geld dat in je hand devalueert de tot, ja, ja, tot papier. Max, ze een bed de, klaar. Vlug. Kussens. Veel kussens. De opstand. De opstand in Spanje. Die ook vonken dat in de uithoeken van ons koninkrijk. De Engelsen. Die langs de achterdeurtje de Duitsers steunen. Die ook nog geholpen zouden worden door de Polen en de Zweden. Als die niet toevallig met elkaar aan het bakkeleien waren. Bah. Polen en Zweden. Ja, ja, hij, hij moet meteen naar bed. Dat mag ik u vragen, heer waarde heer, bent u een gewijd priester van de Ede heilige katholieke apostolische kerk? Nou, dat niet direct. Nee. Oh, loop dan zo vlug, u maar kunt naar de kerk van St. Roche, dan zegt ze daar dat ze met spoed met alles nodige komen. Mm -hmm. Ze kunnen ook meteen beginnen met <coughs> en, en, en, en, en Daarom, daarom moeten we die, die, die slaven van de Spanjaarden aan, aan, aan het Huis-Oostenrijk laten. Maar daarvoor moeten we van die hemelstergende de Oostenrijkers Luxemburg in ruil krijgen en van en de Alhoudringen en heel graag van de Elzas. Samen met de gebieden die we al hebben, samen met Besançon, Artois, Cambrésie, Roussillon, zetten al die landstreken hun totaliteit op het hoofd van zijn majesteit. Een tweede, nog schitterender kroon. Een kroon die meer oplevert dan alle Indiën op de hele godsganselijke wereld waar we toch niet aan zouden kunnen raken... zonder dat een hele meute vijanden ons aanblast. Ja, drink nou, drink. Dan, dan, dan kan er eigenlijk van alles worden geregeld. Dan, de viswet, de de fokkerij, de irrigatie, de mijnbouw. Ja, drink, anders legt u het af. Ja. In Amerika. Ja, nou, no, no drinken, verdomme. Ja. De heer Louvois stierf op dezelfde dag dat er tegen hem gezegd werd... nou, drinken. Ja. Goed. Best. Ik drink. Jullie ja. vijfie. Ik ben blij dat jij bij me bent. Want je zag door, nou je ineens zo droevig kijken. Nou is, is dat zover. Ik laat alles aan de toekomst over. De mensen. De landen. De koning. En nu, die bestijg ik voor goed wat ik me altijd heb gedroomd. De val van Antibes. Mijn luchtige, hooggelegen, eeuwige standplaats. <tie> ja, ik, ja, ik had toch twee dochters. Hm? Charlotte. En Jeanne Françoise. Hm? Dochters. Lieve dochters, kom. komen jullie nou alleen? Kom maar, Sebastian. Het is nou echt niet ver meer. Nog maar een paar stappen. En nou. nou nog maar één. Intussen zijn Vauban's twee dochters vlak na elkaar aangekomen om hun vader te bezoeken. Ze hebben zich beneden bij kapitein d'Astrelier moeten legitimeren en nu ontmoeten ze elkaar in de hal van Vauban's appartement. Charlotte de Magrindy, de oudste, praat altijd over haar elf kinderen. De jongste, jean françoise de Valentiné Dussé, trouwde al met haar twaalfde jaar. Dag. Jean-Francoise de Valentiné Duce. Die kapitein van politie deed eerst net of u hem niet wilde binnenlaten. Toch was het een alleraardigste man om te zien. Hij had zoiets bekend. Hoe moet ik het uitdrukken? Hij leek wel familie. Dag Charlotte de McRindy. Mij heeft die gebraden haan ook al afgesnauwd. Nou oh ja, we zijn er. Weer eens gezellig bij papa. Ik heb je zoveel te vertellen. Ik steek maar me meteen van wal. Ik zie juist nooit. Nee, je ziet elkaar nooit. Maar zou ik trouwens de tijd vinden om tijd te, te verspillen met altijd die elf handen binnen mijn rokken. Zeg, moet je horen, dan ben ik toch al de hele morgen op stap om een buitje thee. Ja, man ook met zijn kuur. Die uitsloven van een zaak. Die goede ziel van een Jacobus. Eigenlijk moest je je schamen zo te koop te lopen met je elf Jacobieten. Als je tenminste niet voor je banden de medaille voor fokstieren wilt winnen. Oh, jij hebt mooi praten. Al met twaalf jaar getrouwd en toch maar gezegend. Met één zoon. Weet je waar ik nou altijd naar moet kijken, hier op Papa's hal. nou dat rode lint met die zon van briljanten dat daar aan de muur hangt. Het groot kruis van Saint-Louis. Honderd van. <laughs> ja, piepkleine gezinnen, geef jou je te streken nooit af, meneer. Wat stralen je ogen als ze die brillanten zien hangen? Hebbert, gierige pin, schraapijzer dat je bent? Oh, het gaat ons niet voor de wind. En ik heb nu eenmaal elf mondjes te stoppen. Van papa krijg ik nog geen condol of een uikado. Ik geef hem in hoor. Nou heeft hij zijn reiskoets van de hand gedaan. Alles wat hij heeft gaat op aan zijn werk. Hm? Maarschalk van Frankrijk en dragen van het Grootkruis, dat moet toch niet zo slecht verdienen? En wanneer leer jij nou eens af met de paas Maars, staf te spelen? Je bent nog niet hier of je gerust meteen op het étagère? Zouden die lilies van echt goud zijn? Als ze van goud zijn, brengen ze goed op. Die staf mag je hebben. Daar kun je je stieren maar mee aftuigen. Als hij weer op zijn heupen krijgt en op jouw kost een kindje wil maken. Maar het Grootkruis is voor mij. <laughs> jij neemt je familie nooit helemaal ernstig. Even als papa. Die trekt zich wat aan van zijn familie. En al die aaijpoes en loopt ze teven in de straat heb je die ook gezien. Komen die om hem, denk je? Dan heeft hij ook nog die huisslak. Die woont hiernaast, in het volkslogement. Ze hebben een gat in het tussenmuur gemaakt, dat hij op elk ogenblik van de dag of de nacht op papa's beschikking kan staan. Doe maar, nog mooier. Dat klankige broed kent al je familiegeheim. Ja, hou nou maar op, schat. Jij zeurt altijd maar door in de trant van die oude ruzie tussen papa en mama. Daar krijg ik buikpijn van. Je lijkt trouwens meer op dan ik. Kijk maar eens naar je ogen. Let maar eens op je honger alles op te willen slokken. Zeg, maak het nou een beetje. Jij bent helemaal zijn dochter. Ik touw gewoon niet mee. Ik hoef alleen maar de moeder van zijn kleinkinderen te spelen. Maar wat voert hij toch uit? Is hij zo stil? Waar zou hij zitten? In zijn werkkamer, denk ik. En niet alleen. Als hij maar gezond is... Maak je geen zorgen. Hij had in elk geval een heel versterkend beroep. <laughs> Voor we ons op het roodkruis kruis en de baarschalk staven werpen, zullen we toch moeten wachten tot hij er niet meer heen. Oh, Zo mag je niet praten. Daar krijg ik kippen van Papa gaat nooit dood. Hoe De klok luidt. Dat zou het net zijn. Om drie uur in de middag. Dat is de doodsklok. Vader, pa. Roodkruis en Maarschalkstaf. U heeft geluisterd naar een droefgeestige komedie van Jacques di Berti in de vertaling van Gerard van Kalmthout en geregisseerd door Willem Tollenaar. Als de verteller hoorde u Luc Lutz. De marquise de Vauban was Johan Remmelt en Rajo Ton Lutz. Louis d'Astrelier, Bert Dijkstra. Boudin, Van Heskes een politieagent Gerard Heystee, Geneviève Bruno, vice-bouwmeester, mevrouw Zistrich en iemand te leven, mevrouw Charlotte de Magrigny, Tine Medema, mevrouw Jeanne-Françoise de Valentine du V.C. Arone en verder de vrouwen Hetty Berger, Joke Hagelen, Corrie van der Linden, Dorje Diogani en Nel Snel.